Eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Doral Megens met het NOS Journaal. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken roept zowel Turkije als de Koerden... in het noorden van Syrië op de beschietingen te staken. De gevechten maken het moeilijker om een oplossing te vinden voor het conflict... schrijft Koenders aan de Tweede Kamer. Hij is niet bang dat Turkije grondtroepen inzet op Syrisch grondgebied. Toch is een groot deel van de Tweede Kamer bang... dat Nederland betrokken raakt bij een oorlog... Want Turkije is NAVO-lid en zo dreigt de hele NAVO betrokken te worden bij een oorlog in Syrië. Tot dusver heeft Turkije deze kwestie niet aangekaart bij de NAVO, schrijft Koenders. Het aantal vluchtelingen dat naar Griekenland reist is de afgelopen weken sterk afgenomen. Deze maand werden tot nu toe 16.000 migranten geteld. In januari waren dat er 62.000. Twintig weer is waarschijnlijk de oorzaak van de afname. Ook naar Nederland kwamen minder asielzoekers... Vorige maand kwamen 3300 vluchtelingen aan, een kwart minder dan in december. Het treinverkeer op de hoge snelheidslijn is vorig jaar 36 keer stilgelegd vanwege de harde wind. In 2014 gebeurde dat nog maar vijf keer, blijkt uit onderzoek van het AD en treinreiziger.nl. Volgens Europese eisen mogen HZL-treinen bij windvlagen boven de 128 km per uur niet meer rijden... De 36 keer dat het treinverkeer werd stilgelegd leidde tot de uitval van 236 treinen. Bij graafwerkzaamheden op het strand van Scheveningen is een bom gevonden, zegt de politie. Die bom ligt op 20 meter van de boulevard op 3 meter diepte. Agenten hebben het gebied afgezet. De politie kon nog niet zeggen of het om een bom uit de Tweede Wereldoorlog gaat. Explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het explosief. Dan het weer. Het is zonnig en droog vandaag. Het wordt hooguit 5 graden. komende nacht vriest het 2 tot 5 graden. In het oosten kunnen mistbanken ontstaan. Morgen zijn er meer uh, wolkenvelden. En in de avond kan in het westen wat regen vallen. En later gaat die regen in het oosten over in natte sneeuw of ijzel. Dit was het ZFM verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen file. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Trouwens, bij weer twee uur hem luncht. Eet u alles smakelijk. Zonnige dag druk op de Zandvoertsalaan, toen ik hierheen reed, ja. Kennelijk toch een hoop mensen die denken van... nou, ik ga wel eens een beetje van de zon genieten op het strand. Ergens achter het glas, ik weet niet of dat al kan trouwens. Maar... Misschien in de vaste strandpaviljoens die het hele jaar door blijven staan, ik weet het niet. In elk geval gaan we dat vanmiddag hier in de studio weer ondersteunen met heerlijke muziek. Speciale gast, Ingrid Bol van Zollingen, die gaat uh, het regionale nieuws weer aan ons uh, kenbaar maken. En uh, ook vertellen hoe het met het weer staat. Rond de klok van half 1 en half 2 doet ze dat. Maar natuurlijk beginnen we als uh, gewoonlijk met muziekluisteraars. En dat doet dan Amy McDonald voor ons. This is the life. And then you just sit way over there And the songs that get louder each one better than before And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning And you're hippest with the stars Where you gonna go, where you gonna go, oh go? where you gonna sleep tonight And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning And you're hippest with the stars Where you gonna go, where you gonna go, oh go? where you gonna sleep Amy McDonald, This is The Life. En. Uh, Ingrid. Ja, Charles. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Gezellig dat je er ook weer bent. Ja, jij ook. Ja. Het zonnetje in huis vanmiddag, hè? Ja, zo is dat. Ja. Hé, hey, en uh, de speciale gast vanmiddag. Ja. Leg eens uit: Sonny Lorenzo. Ja. Uh, van Sunny Beach het de Oké. Okay. Uh, dus wij gaan het vandaag hebben over zonnebanken en al dat soort dingen. Over zonnebanken, ja. terwijl de zon schijnt eigenlijk. Juist, nu wel, toevallig. <laughs> Oké, okay, uh, ja, zonnebanken, uh, dat is, die zonnestudio's, ja, in, in, de tijd dat, uh, in de wintertijd, zeg maar. Dan uh, zijn er natuurlijk alle mensen uh, uh, erop toegespitst dat hun, hun tintje een beetje behouden blijft. Klopt, uh, ja. uh, maar, maar, maar, hoe, hoe is het in het zomerseizoen, denk jij? We vragen het straks aan onze gast. Ja, nou, ik denk dat er toch wel veel mensen onder de zonnebank gaan, eerlijk gezegd. Want? Ook in de zomer. Want? Het is natuurlijk veel korter. Ja. En uh, de tint houdt vaak ook langer aan. Is dat zo? Ja. Ja. ja. ja. <laughs> ja. Oh jee, onze gast breekt in. Nou, uh, uh, hartelijk welkom in de studio. Dank je wel. Ja, zo'n studio. Eh... Uh, uh, uh, Vertelt u eerst eens van, uh, hoe het allemaal in elkaar zit. Heeft u alleen een zonnestudio... of zijn er ook nog andere wellnessproducten... zoals dat tegenwoordig heet, uh, aanwezig? Nou, we hebben in de, we zijn begonnen met de zonnestudio. Ja. Uh, daarnaast zijn we uh, verhuisd naar een grote pand... Ja. Uh, toen hebben we de ruimte in de, in de pand gevonden... om ook nog wat uh, beachmode toe te voegen, bikinis en uh, strandartikelen. Kijk. <laughs> uh, uh, dat gaat, het gaat superleuk. Het gaat leuk. We zijn verhuisd naar een grote pand en het, uh, het gaat goed. Het bevalt ons in Zandvoort. Uh, ondernemen in Zandvoort is superleuk. Ja. Wel zwaar, dat moet ik heel eerlijk toegeven. Maar uh, in principe is het heel leuk. Het is echt een dorpje. Veel vaste mensen, veel bekende gezichten. Je bouwt echt een band met, uh, met je klanten op. Mag ik jij zeggen? Ja hoor. Ja, wat bedoel je met zwaar? Met zwaar. Uh, nou, over het algemeen zijn de. Uh, je ziet elk jaar de uh, mensen het proberen ondernemen en weggaan. En dat zie ik ook in de, in de Haltestraat, dat er elk jaar steeds nieuwe ondernemers komen. Ja. Want de, de huren zijn heel hoog. Laten we dat. Uh, dat is gewoon zo in Zandvoort. Dus het is gewoon moeilijk om je hoofd boven water te houden. Je moet echt een goed product of een goed winkel hebben om te kunnen draaien. Ja. En wat leuk is, is dat uh, wij, ik samen met uh, wat ondernemers bij in de buurt, zoals Sarah's, dat is mijn buurvrouw, uh, dan. Proberen we vaak de krachten te bundelen om samen acties te verzinnen. Om toch te blijven te draaien en, en open te blijven zijn. Ja, ja uh, je hebt het over huur die te, uh, aan de hoge kant zijn. Maar dat is niet alleen in Zandvoort zo hoor. Want ik, uh, maar ik kom dan zelf uit Velzenbroek van, uh, van oorsprong. Daar heb ik een tijdje gewoond. Uh, of een tijdje, vanaf 1990 eigenlijk tot, uh, tot recent. En uh, in het winkelcentrum daar, is niet zo'n verschrikkelijk groot winkelcentrum. Maar dan, toch wel best wel panden. En daar zitten natuurlijk wel de grote supermarkten... zoals de Womar en de deca eh, Maar ook een tal van kleinere eh, locaties eh, om winkeltjes in te beginnen. Eh, ook een zonnestudio heeft daar trouwens gezeten. Maar inderdaad, eh, wat jij vertelt... Eh, de een na de ander trok in zo'n pandje en er ook weer uit. En dat had alles te maken, werd me ook verteld. Inderdaad door de hoge huurprijzen. Klopt. Dus, dus ja, hier in Zandvoort is het niet veel anders. Nee, in Zandvoort is het niet veel anders. Je ziet vaak wel dat er in de zomer natuurlijk veel beter gaat dan in de winter. Voor mij is dat omgedraaid. Ja, <laughs> ik ben echt ja. de enige die dat andersom ziet. Ja. En dat zie je inderdaad dat er gewoon in de zomer heel veel nieuwe mensen proberen. Alleen helaas niet echt uh, kunnen blijven staan. Hm. Ze overleven de winter niet. Nee, dat is het. Het is ja. moeilijk. Ja. Nou, Ingrid, neem het even over, want ik wil van jou eigenlijk wel eens weten: ga jij wel eens naar zo'n studio? In het verleden wel, maar de laatste tijd eigenlijk niet zo vaak meer. Want? Ja, geen <laughs> tijd eigenlijk. Zwaar excuus, hè? Nou... Het is uh, wel lekker, hoor, vind ik. Zullen we eens een stukje muziek doen? Ja, prima. Ja? Uh, we gaan terug naar huis. Uh, dat doen we uh, niet door de winkel... Uh, de zonnestudio dicht te doen. We gaan even naar huis om te eten, om te lunchen. En uh, uh, onze eigenaar van de zonnestudio is... Uh, uh, naar de studio van uh, ZFM Zandvoort gekomen... om... Uh, zijn lunchtijd door te brengen. Nou, de golden heeft hij uitgekozen... en het nummer heet inderdaad... terug naar huis oftewel, back home. Als hij wil hoor, want ik heb hem gestart. Maar uh, er zijn kennelijk wat problemen... met, het, uh, met de geluidsvoorziening hier in de, in de studio... We gaan het nog een keer proberen. Nee hoor, doet het niet. Ja, nu wel. home, Ja, we hebben iemand te gast van de Studio en Ingrid Bol die praat met hem. Ja, welkom Sonny. Leuk dat je gekomen bent. Dankjewel. Hoe lang uh, zit je al in de Haltestraat? Ik zit nu, ik zit, we zitten al vier jaar gevestigd in de Haltestraat. We hadden eerst een kleiner pandje. Ik was 18 jaar toen ik de Studio begon. We zijn na twee jaar ben ik benaderd door de huurigen, door het huur, door de eigenaar van het pand om, om een verhuizing aan te gaan. Het klonk als bij mij muziek in de horen. De, uur, de huur was hetzelfde als het vorige pand. Met de woning erbij. Uh, daar ben ik op ingegaan. Helaas, in die periode dat we die stap gingen nemen... heb mijn vader zelfmoord gepleegd. Uh, toen die tijd heb ik mijn huurbaas moeten vertellen... dat ik de verhuizing niet door kan laten gaan. Toen heb de huurbaas mij aangeboden... om de verbouwing op zich te nemen. Dus toen zijn we naar een grote pand gegaan. En met, eigenlijk met heel veel uh, verdriet... in mijn hart ben ik toch doorgaan ondernemen. En zo, op de dag van vandaag... zijn we een hele gezonde zonnestudio... Gezonde wat knap dat je dat met ons wilt delen. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Dat, vind ik leuk. Dat, is, uh, dat is mijn de les niet gehad. Dat we altijd positief blijven en ja. doorgaan. Um, hoeveel zonnebanken heb je? Wij hebben vier zonnebanken en een gezichtsbruiner. We, zijn, we, we, hebben, best wel, uh, we hebben niet te veel banken, maar we merken gewoon in dat het niet echt vaak moet gewacht worden. Dus vandaar dat deze banken zijn voldoende uh, zit er nog een bepaalde verschil in sterktes en zo? Ja, we hebben uh, voor de beginnende bruineur hebben we gewoon een lichte zonnebank. Dat is een zonnebank speciaal voor mensen met, uh, met uh, rood haar, uh, moedervlekjes... die gewoon een gevoelige huid hebben. Uh, daar hebben we een speciale bank voor. We hebben ook een middelbank en twee zware banken. Dus we hebben voor iedere huidtype hebben we een uh, geschikte bank. We gebruik je ook uh, speciale producten? Ja, wij werken zelf met de uh, Australian Goldline. Dat is... Naar onze mening en ook naar vele andere zonnestudio's mening... de beste uh, merk qua, uh, qua tenning. Uh, want tegenwoordig zitten daar ook uh, heel veel uh, hulpmiddelen in. Anti-huidsveroudering, uh, zelfbruiners. Zodat je altijd een goed, goed, goed, goed gekleurde zonnebank uh, verlaat. Dus wij werken met uitstelling Gold. Wij denken dat dat, en dat, is, in, dat is vandaag de dag de beste merk uh, voor zonnestudio's. Wat kost 15 minuten zonneberry? Uh, gemiddeld 10 euro. En er is ook een rittenkaart te koop? Yes, we hebben ook een rittenkaart en daar geven we ook een uh, speciale korting op. Ja. En u kunt, ze kunnen al bij ons vanaf zonne, vanaf 4,50 euro hebben we een uh, introductieactie. Heb ik een vraag. Stel, ik kom een keertje proefzonne bij jullie. Ja. Uh, moet ik dan speciaal zo'n fles uh, tenner kopen? Of, uh... Nee, we hebben, omdat die cremmetjes toch wel vrij prijzig zijn, hebben wij uh, cupjes gemaakt. Dat zijn sambalcupjes. Ja. Die vullen we zelf, waardoor we voor een hele goedkope prijs uh, toch... Uh, een crème kunnen, kunnen aanbieden. En dat is ook wel belangrijk, want de zonnebank droogt je huid uit... en het is belangrijk dat je huid vet en soepel blijft. Dus we raden het altijd aan om, om, om je in te smeren... en vandaar dat we de prijs ook qua crème naar beneden willen drukken. Ja, hartstikke leuk. Jullie verkopen ook kleding? Yes, we verkopen ook uh, beachkleding. Nou Het is niet heel bijzonder. We doen het meer gewoon erbij, omdat, uh, de, omdat er geen... Uh, er is geen beachkleding in Zandvoort... in de richting bikinis en dat soort dingen. Er is geen bikiniwinkel in Zandvoort... wat wel apart is voor de kustplaats. Ja. <laughs> dus vandaar hebben wij dat uh, aangeschaft... en onze winkel gedaan. En uh, we, hebben dat, uh, we hebben dat ook bewust pas gedaan... omdat er geen bikiniwinkel is. Want we willen eigenlijk niet in iemand anders vaarwater zitten. We kunnen ook de keuze nemen om, om nagelstylisten... en dat soort dingen erbij te nemen. Maar we willen ons gewoon graag specificeren... op onze eigen, op eigen, op onze eigen branche. Dat ja. zijn de zonnebanken. En we willen dus om niet andere ondernemers in de weg staan. Hoe vaak mag je gemiddeld per jaar veilig onder de zonnebank? Nou, per jaar is moeilijk te zeggen. Wat ik aanraad uh, is van, je kan één à twee keer in de week onder de zonnebank. En dat is ook voldoende. Ja. En wat we zelf ook merken is uh, dat mensen ook één keer in de week komen... voor het weekend uh, of voor sommige mensen op maandag... voor de ontspanning, voor de warmte. Want we, hebben ook tegen, we zien dat we ook heel veel oudere klanten hebben in onze zonnestudio... Uh, en die komen echt voornamelijk voor de warmte, de ontspanning. En, ja. en die vinden het, heel, uh, vinden het heel relaxed. Dat is echt een uitje voor de oudere mensen. Dat kan ik begrijpen. <laughs> ja, ja, dat zeker. is ook leuk. <laughs> ja. Zijn er nog risico's aan verbonden eigenlijk? Uh, risico's verbonden, ja. Er zijn zeker risico's aan verbonden. Als je niet uh, uh, verstandig met de zonnebank omgaat... dan zijn er zeker risico's aan verbonden. Maar gelukkig zijn wij er ook om daarop te letten. Uh, dus het is uh, met de zonnebank zo. Je mag zeg maar één keer in de week, laatst zeg maar twee keer in de week... Wat Wel mooi is van de zonnebank, je kan het, uh, er zit een tijdklok op. Dus je kan zelf bepalen hoe lang je eronder gaat. En met de buitenzon kan je dat niet regelen. Nee. Dus dat is wel. Dus als je vraagt van wat is veiliger, de zonnebank of de zon, dan zou ik zeggen de zonnebank, omdat je dat kan regelen. De buitenzon kan je niet regelen, maar je moet er niet te veel onder gaan. Hetzelfde als met cola. Je moet ook niet elke dag een fles cola drinken. Nee, je, je moet er gewoon voorzichtig mee omgaan. En, en, en, en verstandig. En als je er voorzichtig mee omgaat, dan is het meer positief dan negatief dat we te weinig zonuren in Nederland hebben. En we kunnen uh, we zelf de tijd toch... instellen, zeg je? Ja. Adviseer je daar ook bij? De ja, maximale absoluut, tijd bijvoorbeeld? Absoluut. zo is de maximale tijd rond al onze zonnebanken 20 minuten. Ja. Maar sowieso als iemand binnenkomt, doen we een huidanalyse. Om te kijken of ze onder de lichtste, de middelste of onder de zwaarste kunnen. En uh, daar maken wij gewoon advies voor op maat, zeg maar. Nou, leuk. Ja, dat, ja. Uh, maar dat, dat vinden wij ook wel, uh, dat hoort bij de service. Uh, je moet iemand wel uh, professioneel en geruststellend onder de zonnebank uh, kunnen leggen. Ik begrijp van jou dat je ook nog meer doet buiten de Zonnebank om. Ja, ik ben uh, zelf uh, jonge ondernemer. Ik ben nu 23 jaar en ik probeer uh, regelmatig uh, kleine bedrijven op te zetten... met jongens uit Zandvoort. En, uh, de ene keer lukt het wel, de andere keer lukt het niet. Dus we zijn uh, hard op weg. ik ben hard op weg om nog iets bij te doen. Je bent de jongste ondernemer van Zandvoort, uh, heb ik gehoord net van je. Yes, ik ben uh, de jongste ondernemer uh, uit Zandvoort. Ik ben uh, 23 jaar en dat uh, is leuk. Ik, word ook, ik heb ook goed contact met de gemeente, die, uh, die support dat... Ik vind dat leuk om toch te zien dat de jongeren in Zandvoort uh, ondernemen bezig zijn. En dat is leuk. Dat is leuk en dat geeft je ook motivatie. Ja, zeker. Uh, zijn jullie zeven dagen per week open? Yes, wij zijn alle dagen geopend. Uh, in het weekend wel wat korter. Maar of, we zijn elke dag geopend. Mooi. Charles. Jij nog iets vragen, moment? Uh, nou, eigenlijk, uh, wat ik wilde vragen, het werd net een beetje beantwoord. Inderdaad zijn daar risico's aan verbonden. Want dus het is bekend dat, dat uh, de zon, ook de gewone uh, natuurlijke zon, uh, uh, is lekker om in, uh, uh, gezond ook om in, uh, in uh, door te brengen. Uh, maar als je uren ligt te bakken in de zon, dan kan je, ja, op termijn kan je daar uh, huidbeschadigingen oplopen. En zelfs ook huidkanker. Worden jullie nou als zonnecentrum uh, apart geïnformeerd door fabrikanten, waarbij jullie de apparatuur bijvoorbeeld uh, aanschaffen uh, uh, over die risico's en, en, en wat je. Want je gaf net al aan, jullie gebruiken crèmes om, om bescherming te bieden. Maar wat je allemaal uh, uh, kan of moet doen om te voorkomen dat mensen daar uh, schade van ondervinden? Ja, absoluut. Wij, krijgen, wij volgen cursussen om ons altijd te blijven verbeteren en op de date te blijven. Ja. Uh, en het is inderdaad waar wat je zegt. Uh, de zonnebank is niet geheel zo, zonder risico. En dat is hetzelfde als uh, met de buitenzon. Dus daarvoor moet je er altijd gewoon voorzichtig mee zijn. Goed insmeren en, en, en verstandig. En, en niet denken van oh, ik moet zo bruin mogelijk zijn. Nee, ik denk mm -hmm. ook je gezondheid. Ja, precies ga er verstandig mee, omdat dat is mijn advies. En uh, dat, dat advies geven we ook in de zonnestudio. Dus als je even iemand vragen hebt, dan staan we het altijd te woord om, uh, om uitleg te bieden. Oké. Okay. Nou, mede dankzij jou hier vanmiddag het zonnetje in de studio. Ja. <laughs> en uh, we gaan ervan genieten uh, met de Kings. En ik weet niet of, je, of jou dat iets zegt, maar... Uh, ja. <laughs> sunny afternoon natuurlijk, <laughs>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 Pleasantly CfM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ingrid Bol van Solingen. Goedemiddag luisteraars. In de gemeente Zandvoort heeft een energiebesparingswedstrijd plaatsgevonden. Er mochten drie teams aan deze wedstrijd meedoen. Bij aanvang moesten de deelnemers hun verbruik van stroom en gas op internet melden... zodat hun verbruik vergeleken kon worden met het jaar 2014... De eerste prijs was voor de gemeenteambtenaren Lianne van der Hek en Gertjan Overpelt. Zij gaan door naar de landelijke finale. De tweede prijs was voor de Mariënschool en als derde eindigde de bewonersgroep. De eerste prijswinnaars kregen een stroommeter, een zogenaamde watcher, waarop je direct je verbruik kunt aflezen. Alle deelnemers ontvingen een zandloper waarmee je de tijd van het douche kunt bijhouden. De prijzen werden uitgereikt door wethouder Lisbeth Cialek. Gistermiddag is er een snelheidscontrole gehouden op de Prins Bernhardlaan te Haarlem. Er reden 105 automobilisten te hard. Op deze weg is een snelheid van maximaal 50 km per uur toegestaan. Een automobilist reed 93 km per uur en een motorrijder 97 km per uur. Er wordt op deze weg extra gecontroleerd op snelheid omdat er vorig jaar een aantal ernstige verkeersongevallen hebben plaatsgevonden. De organisatie van Honkbalweek Haarlem heeft gisteren bekendgemaakt dat er zeker vijf ploegen gaan deelnemen aan de Honkbalweek. De teams komen uit Japan, Australië, Curaçao, Taiwan en Nederland. Team USA heeft zich in verband met sponsorverplichtingen teruggetrokken. Er wordt door de organisatie hard gewerkt om nog een zesde team aan het deelnemersveld toe te voegen. De Honkbalweek vindt plaats 15 tot 24 juli in het pim Stadion in Haarlem. Gisteravond is een 15-jarige jongen beroofd in de Piet Mondriaanstraat Haarlem. Het slachtoffer had rond kwart over acht. s'avonds pizza's bezorgd in deze straat. Een onbekende man vroeg de bezorger de weg. Daarna werd het slachtoffer bedreigd en gevraagd om zijn persoonlijke bezittingen af te geven. De verdachte is vervolgens weggerend in de richting van het Louis Hartsplein. De politie zoekt de man van rond de 20 jaar oud. Hij is ongeveer tussen de 1,70 en 1,80 lang. De verdachte droeg een zwarte jas en had een muts op. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van de beroving. Agenda. Op 27 februari vanaf 21.30 uur speelt de Ruud band de Beatles. Dit vindt plaats in café Lauro en Hardy aan de Holtstraat te Zandvoort. Op de Facebookpagina van Lauro en Hardy, Zandvoort, kun je aangeven welke Beatles-nummers je graag wilt horen. Onder alle inzendingen wordt een leuke prijs verloot. Tot zover de nieuwsberichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag is het prachtig winterweer met volop zon. We profiteren nog altijd van het hoge drukgebied Friedhelm en daardoor blijft het droog. De wind waait matig uit het zuidoosten en de temperatuur ligt rond de 4 graden. De komende nacht daalt de temperatuur tot enkele graden onder het vriespunt. Morgen is het bevolkt, maar het blijft wel droog. Af en toe komt ook de zon tevoorschijn. De wind waait uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar een graad of 4. Dit was het weerbericht. White Snake met This Is Love. De keus van onze Ingrid uh, als het gaat om uh, het liedje van de, van de sidekick. In de studio te gast uh, Sunny uh, van uh, de Zonnestudio uit De Straat. En uh, Sunny, uh, jij uh, bent natuurlijk ook muziekliefhebber. Je hebt een beetje aangegeven dat, uh, dat jij eigenlijk wel van, uh, van, van alles wat houdt. Maar uh, heb je nou niet dat je zegt van uh, nou, die of die artiest of groep. Geniet toch mijn voorkeur? Dat is moeilijk te zeggen. Ik hou natuurlijk van heel veel vrolijke zomerliedjes. Omdat ik dat de hele dag om me heen hoor in de zonnestudio. Ja. ja. <laughs> maar echt een specifiek uh, favoriet liedje, dat is moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. Oké, okay, want, want uh, uh, uh, van huis uit zeg maar. Uh, uh, vaak ouders van uh, jonge mensen, ja, die hebben uh, het 60 jaar, repertoire. Uh, of 70. Uh, uh, 70 jaar, Hebben ze. Uh, Draai je zoveel thuis? Heb jij daar iets van gekregen of helemaal niet? Uh, ik hou er wel van, ja. uh, maar ik, uh, ik zal het zelf niet thuis 1, 2, 3 opzetten. Als ik het hoor, vind ik het, uh, vind ik het leuk om te horen, want ik ben echt een liefhebber. hebben. Ja. Maar ik zal het zelf niet 1, 2, 3 opzetten. Maar omdat jij Sunny heet, heb ik toch iets speciaals voor je. Dat vind ik leuk. Ja, <laughs> als het goed is hoor. Als hij het doet. Ja, hij doet het. In onze studio nog steeds Sonny L Lorenzo van Sunny Beach. Yes. Uh, Sonny, jij doet natuurlijk nog uh, buiten de zonnebankwinkel... Uh, ook nog heel veel andere dingen. Yes. Activiteiten in Zandvoort met Zandvoortse ondernemers bijvoorbeeld. Ja, ik, uh, wat ik al zei, dat omdat het moeilijk is om een Zandvoort te ondernemen... vind ik het leuk om, uh, om elkaar te helpen. Ik denk dat, uh, dat er de kracht moet zijn vanuit het dorp. Omdat we toch een dorp zijn en veel met elkaar in contact komen... gelijk met de grote stad. Moeten elkaar gewoon helpen. En uh, er is laatst is er een nieuwe uh, massagesalon geopend. Uh, Lumpiné En uh, daar kwam ik uh, langs om gemasseerd te worden. En toen heb ik die vrouw aangeboden van... Uh, is het niet leuk om samen een actie te doen... zodat je wat meer naamsbekendheid krijgt. En zo gezegd, zo gedaan hebben we dat samen uitgerold. Flyers laten maken. Dat, die gaan binnenkort de deur uit. En dan kan je voor een uh, bedrag van 30 euro een kwartiertje zonne... en 25 minuten gemasseerd worden. En dat doe ik dan echt gewoon puur ter promotie uh, van Limpiné. om in de hoop om toch nog uh, een zaak in erbij te hebben. Want die lege panden, dat, dat, dat is zonde. Dat is geen gezicht, daar komen geen mensen op af. Dat is gewoon negatief. Dus ik ben alleen maar blij als ik iemand of een nieuwe ondernemer kan helpen. Nou, hartstikke leuk. En waar zijn hun gevestigd? Hun uh, zijn gevestigd uh, bij het busstation, waar nu uh, ze ook bezig zijn met die uh, nieuwe Albert Heijn en zo aan het bouwen. Ja. Dus ze hebben echt een hele leuke locatie. En ik denk dat er ook absoluut wel uh, toekomst zit uh, in die zaak. Want ze zijn volgens mij de enigste uh, in handwoord. Is dat uh, Thijse massage? Ja, het is een ja. soort Thijse massage, maar ze doen sportmassages, uh, van alles, voetmassages. Je kan zelf zeg maar uh, kiezen. Oh, hartstikke leuk. Met wie doe je dat uh, nog meer, zulke activiteiten? Ja, zulke activiteiten heb ik dan ook met uh, ondernemers uh, om me heen gedaan. Zoals met uh, La Vogue. Uh, waar de, mijn doelgroep komt, dat is ook de sportschool. Uh, Fit at the beach. Uh, mijn buurvrouwtje Sarah. En dan hebben we gewoon uh, visitekaartjes laten maken. Uh, die we uh, uitdelen... Aan onze klanten. Zoals klanten bij mij komen zonder. Dan krijgen ze een visitekaartje. Met een korting van de ondernemers. Die ik net opnoem. En andersom krijgen ze een kaartje van mij. Om elkaar toch te promoten en te helpen. Zodat, ik denk als we samen zijn. En we één front vormen. Dat we dan sterk staan. En dat we dan allemaal ons hoofd boven water kunnen houden. Ja. En dat we dan allemaal verder kunnen bestaan. Dat is heel erg lastig inderdaad voor sommige ondernemers, klopt. Ja, ja en het is, het is ook leuk, want je bouwt dan toch een, band met, uh, je bouwt toch een leuke band met elkaar op. Je helpt elkaar in, uh, in het ondernemerswereld ja. en dat is leuk. Dat is leuk en je leert van elkaar en we geven elkaar tips over online marketing of offline marketing. Dus dat is uh, leuk, dat is super leuk. Kennis delen is denk ik uh, belangrijk. Ja, zeker, deze tijd helemaal, ja. Dus uh, dat, gaat, uh, dat, gaat super, uh, dat gaat super goed, het is leuk. Heb je nog andere doelen met je bedrijf? Alle doelen met het bedrijf. Ja, ik werk er nu zelf uh, uh, vier jaar, uh, al zes dagen in de week. Uh, ik hoop binnen nu en een jaar wel uh, zelf iets meer afstand te kunnen nemen. Ik, uh, ik heb het opgebouwd, mijn visie zit erin, het loopt goed. En ik uh, hoop dat ik wel uh, binnenkort mijn kans krijg om, uh, om weer wat nieuws te beginnen om weer een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik ben nu 23 en uh, ik vind het leuk om het ondernemen. Zou zal ik altijd blijven doen. Alleen op een gegeven moment moet je wel weer verder kijken... naar ja. nieuwe opties en, uh, en verder groeien. Ja, en denk je dan uh, aan uitbreiding binnen je bedrijf of... Daarnaast nog iets anders. Ja, ik zit uh, zelf te denken om uh, uh, erbij nog wat anders te doen. Ja. Uh, ik heb, uh, wat ik al zei, ik heb goed contact met de gemeente. Regelmatig uh, overleg ik ook van wat zijn de mogelijkheden om in Zandvoort te doen. En, uh, het lijkt mij leuk om iets... Uh, in, de, in, de, in de zomer is het niet druk in zo'n studio. Uh, we hebben het niet super druk dan. Dus nee. het lijkt me leuk om in de zomer wat erbij te doen... richting de toeristen die in Zandvoort komen... Alleen, uh, je moet, dat is niet op een, een of andere dag gedaan. Er nee. moet uh, veel, vaak met vergunningen en ja. dingen, dat komt er allemaal bij kijken. Dus, uh, maar ik heb goed contact met de gemeente en we zijn kijken wat de oplossingen zijn om Zandvoort nog aantrekkelijker te kunnen maken. Zandvoort moet meer bruisen zeggen wel, altijd hier. Yes, en ja. zijn, uh, we zijn hard op weg. Het gaat de goede kant op. Uh, ook de gemeente, ook altijd met positief verhalen over de boulevard die aangepakt wordt, verbouwingen en alles. Dus uh, ik denk dat we de goede kant op zijn. Hartstikke leuk. Om even terug te komen op de zonnestudio... schiet mijn vraag te binnen. Hebben jullie ook wel eens advies van artsen en zo? Huidartsen? Ja, wat we zelf uh, meemaken... is dat er ook wel eens mensen... het klinkt ook daar onder de 18 bij ons komen. En dan met uh, doktersadvies. Uh, met het advies van als ze naar de vakantie gaan... naar het buitenland en iemand is echt te wit... dan is het gewoon gevaarlijk om in één keer in de zon te gaan. Dan kan je, dat is echt risico. Want als je verbrandt, dan komt de huidkanker... Te, te spraakzaam en dat soort dingen. Dus soms krijgen we inderdaad... Mensen over de vloer die gewoon echt op het doktersadvies naar ons toe komen om wat zonlicht, uh, dat hun huid gewoon een, een tintje krijgt. Zodat ze in het buitenland uh, wat meer zonuren kunnen pakken. Want anders zit je op vakantie en dan ben je verplicht om in de schaduw te zitten. Ja. Dat is ook niet de bedoeling. Nee. Nu maak je normaal gesproken in de zon vitamine D aan. Ja. Is dat precies hetzelfde bij de zonnebank? Dat is precies hetzelfde in, in zon onder de zonnebank. En dat is ook inderdaad wat je vaak hoort met doktersadvies. Wat oudere mensen die grieperig zijn. Van ga even naar de zonnestudio. Uh, pak even 10 minuutjes, 15 minuutjes een zonnebank. En dat kan onder een lichte, onder een middel, onder een zware. Wat je huidtype toelaat. En uh, dan krijg je inderdaad wat vitamine D binnen. En dat is toch belangrijk. Ja, zeker. Charles. Eh, eh, zullen we een stukje muziek weer doen? Lijkt me gezellig. Ja. Nou, ik heb wat, uh, wat leuks voor jullie uitgekozen. Ja, niet dat cursingers. Ik weet niet of je dat nog iets zegt. Zo ja, dat is zeg maar al wat. Okay. Wel, lang geleden, inderdaad. Ja. Dan anymore Get around much anymore. Dat waren natuurlijk niet de kurtsvingers. De gast hier uh, uh, uh, in de studio bij Zievems Antwoord. Uh, uh, onze uh, zonnekoning. <laughs> <Ja>. <laughs> onze zonnekoning Sunny. Uh, heeft een zonstudio in de, in de Haltstraat En uh, uh, we draaiden al het nummer Sunny. Dus we hebben wel helemaal een beetje een zonnetje gezet. Uh, uh, Sunny, uh, nog een, een vraag aan jou. Uh, stel je nou voor dat. Uh, uh, dat je iets anders zou willen beginnen in dat pand. Hè? Een hele heel andere onderneming. Mag dat zo maken, Of zijn die panden echt toegespitst op bepaalde uh, branches? Zeg maar? dat je, je mag er alleen maar een zonnestudio in beginnen... of je mag er alleen maar dit of dat. Hoe zit dat precies in elkaar? Ja, de opties zijn er uh, natuurlijk altijd aanwezig. Er ja. zit er wel zo dat er op sommige uh, panden een, een, een doel is... zoals een horecavergunning of, of iets anders. Dus je moet wel een vergunning regelen bij de gemeente. Ja. In principe zouden alles kunnen bevestigen als je de vergunning krijgt. Dus oh, okay. de gemeente kan zelf een beetje invullen van uh, we Willen Alstraat zoveel horecazaken. En daar willen, weet je, dan kunnen ze vergunningen voor uitdelen, zodat ze zelf een beetje kunnen, uh, de horeca kunnen verspreiden. Zeg maar. mm -hmm. Zijn er meer zonnestudio's in Zandvoort? Zo Nee, er zijn geen zonnestudio's, uh, meerdere zonnestudio's in Zandvoort. Wij zijn echt de enigste. Er zijn wel nog op andere locaties wat zonnebanken, zoals in sportschool en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar wij, uh, het is niet zo echt uh, als uh, gespecialiseerd zoals wij, dat we echt alleen zonnebanken aanbieden. Oké. Okay. Nou, je gaf net al aan op Facebook, uh, hebben jullie een uh, uh, Facebook-adres? Uh... Beach Zandvoort. Sa Beach Zandvoort. Yes. En, en Maar heb je ook nog een website? Ja, dat is gewoon www.sunnybeachzandvoort.nl. Ja, en uh, daar kunnen gewoon mensen ook al, al informatie op vinden ja. als het gaat om de prijsindicatie enzovoort. Ja, enzovoort. ja we zijn heel actief uh, op, uh, op online marketing, Facebook en dat soort dingen. Daar zit ik echt uh, elke dag bovenop. Ja. Omdat ik denk dat, dat het tegen uh, de dag van vandaag je sterkste punt uh, kan zijn. Ja. Dus daar zitten we echt bovenop. En uh, je kan ons liken op Facebook en dan komen vanzelf alle acties, openingstijden, weggeefacties. We, doen eigenlijk, uh, we zijn heel actief erop. Fantastisch. Nou, we gaan, uh, want ik kijk op mijn klokje. We moeten er straks alweer even uit voor reclame, Niels' reclame. Uh, en daarna, na de klok van één uur natuurlijk een stukje cabaret. Gaan we even lachen. Ik ga wat leuks opzoeken. Uh, en tot die tijd uh, sluiten we af met Cliff Richard. En, en die neemt ons uh, ja, op zomervakantie mee.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 they always wanted to so we're going on a summer holiday to make our dreams come true for me and En een hele mooie een, een Nederlandse groep. De groep heet Masada, nummer heet Arumbay. En uh, wat ons betreft, uh, tot na nieuws en reclame en cabaret, en dan zijn we er weer.